Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op drie basisscholen in Rotterdam wordt vandaag geen les gegeven. De scholen zijn voor de zekerheid dicht na een anonieme melding over een actie op het schoolplein. Er zouden plannen zijn om met geweld te demonstreren. Verslaggever Sander van Hoorn staat bij het gebouw waar het super rustig is. In de wijk is het wel anders. Mensen gaan naar hun werk natuurlijk. En zien dan, net als ik, een politiebusje, een politieauto... Twee uh, politie op de fiets en eentje op de motor, in elk geval dat ik gezien heb. Dus dat betekent dat ja, die melding wel degelijk serieus genomen werd. En wat voor melding dan? Ja, we hebben natuurlijk met de politie gebeld. Die wil daar niets meer over kwijt. Er is nog heel veel onduidelijk. Waarschijnlijk horen ouders en kinderen vanmiddag of de scholen morgen weer open gaan. Drie kwartier nog en dan is het zover. Dan begint het nieuwe kabinet onder leiding van premier Dixhoof aan het eerste debat met de Tweede Kamer. Het zal gaan over de plannen in het hoofdlijnenakkoord. Daarin staan dingen over een superstreng asielbeleid, boeren die meer ruimte moeten krijgen en meer bestaanszekerheid, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. De linkse oppositie verwacht hier weinig van en zal er stevig tegen ingaan. En mogelijk komt er zelfs een motie van wantrouwen tegen de PVV-ministers Faber en Klever. Omdat zij eerdere uitspraken over omvolking, een uh, racistische complottheorie, hebben geweigerd terug te nemen. Het debat begint dus om kwart voor elf en duurt dan de rest van de dag. Morgen zal het weer verder gaan. Het is nog steeds huilen op de huizenmarkt. Volgens persbureau ANP is het weer moeilijker om een huis te kopen. De afgelopen drie maanden waren er meer bezichtigingen, is er vaker overboden en stonden huizen steeds korter te koop. Volgens makelaars is het aantal bezichtigingen bijna verdubbeld vergeleken met een jaar eerder. En nog een waarschuwing van een afvalbedrijf in de provincie Utrecht. Let op je oranje vlaggetjes. In sommige straten hangen die zo laag dat vuilniswagens er nauwelijks nog onderdoor kunnen rijden. Daardoor moeten ze omrijden en kunnen ze de volle kliko's niet legen. Pak er dus even een medelint bij als je ook in de weer gaat met slingers en vlaggetjes. Volgens het afvalbedrijf moeten die minimaal 4,10 meter 10 hoog hangen. En het weer nog steeds meer grijs en vooral in het westen regen. Vanmiddag wordt het vaker droog, maar het blijft wel koel. Cool, 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer dan gebruikelijk op de A9, ook maar richting Amstelveen. Bij Haarlem Zuid gebeurde een ongeluk, gelukkig is de weg inmiddels weer vrij. maar nou nog wel rekening met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de Noebi 1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 Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. Van harte welkom terug, luisteraars bij het tweede uur van Duitsers de Week Door. We gaan uh, tot uh, 11 uur uh, lekker door met de uh, ja, gouden ouwe waar ik, uh, waar ik vol mee zit. Ik, ik ben er dus zelf oud en uh, dan zit je vanzelf vol gouden ouwe. Hè? Eieren onder andere. Het gouden ei van duif. En dit is natuurlijk Herb Albert en zijn uh, fabuleuze Tijuana Braas. Wat een leuke opening stuur, toch? Ik word er meteen vrolijk van. Ik heb mijn auto voor de deur gezet en ik heb er iemand ingezet. Dus als jij even nou verklaxoneert, uh, als nummer afgelopen is, dan uh, loopt het helemaal synchroon. Nou, leuk toch? Ja, uh, dat zijn de kleine dingen die je doet. Uh, volgens Dave Berry althans. you smile. dingetjes, luisteraars, u moet het goed houden Kleine dingetjes, dat zijn de dingetjes die het doen. Nou, ja, Dave Berry heeft ons wat dat betreft een lesje geleerd en ik hoop dat u dat lesje ter harte wilt nemen, luisteraars, bij Zierf en Zandvoort. Tot uh, uh, elf uur voorlopig en daarna nog een uur hoor. Uh, lekkere muziek, cabaret. Om half uh, elf ga ik weer een stukje cabaret draaien. Ik ga nog niet verklappen, maar ga ik nog niet verklappen. Ook niet zo lang als uh, uur 1, want dat was 20 minuten. keer Schouten, de 06-lijn. Dus dan krijgen we allemaal mannelijke telefoontjes. Ook vrouwelijke telefoontjes trouwens. Die vragen wat is het nummer, want die willen hem ook bellen. Die willen haar ook bellen, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat Joop het nog goed vindt. Hè? Dat, je, dat Joop het nog toestaat. Want die wil overal een euro voor, Joop. Toch? <laughs> Grap. Nou, luister. Uh, de Fortunes, die hebben het over Seasons in de Sun. En dat gun ik Zandvoort. En dan met name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 Seasons out of time All our lives We had sun But the hills we used to climb Were just seasons out of time right. Papa please pray for me I was the black sheep Of the family You tried to teach me Right from wrong Too much wine and too much song. I wonder how I got along. Too far apart to die. When all the birds are singing in the sky.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 We're just seasons out of time Ja, ik weet het al zo goed, we hebben zo plezier gehad in de zon. Seizoen na seizoen. Goed collie, Miss Molly. Zo klopt dat in de sociëteiten waar Haarlem onder andere onder, onder, uh, rijk aan was. En de appelaar en de uh, domi op de Zelder in Haarlem. Ik weet niet of de mensen hier in Zandvoort wel eens uh, gingen stappen in haarlem -Bure. Nou, Als dat het geval was, kon u daar bij talloze sociëteiten kon u, uh, uw muzikale hart ophalen. Want uh, er was van alles te doen in Haarlem. De soulful blueskwaliteit. Ik weet niet of Bep luistert. Bep luistert meisje? <laughs> ja, Bep is ook heel beroemd, hè? Je kan net zoals Karen Carpenter zingen en drummen tegelijk. Hoe vindt u dat luisteraars? Wist u niet, hè? Dat u een Zandvoortse had die dat allemaal kan. Daar ben ik heel trots op. Bep, eh, gezellig altijd, hè, met jou. En je doet er ook een uitzending met Dolly natuurlijk. Dolly en Pierik. En eh, die andere dame ik kan even niet op de naam komen. Forgive me, forgive me, forgive me. Forgive me. Dat ik dat nou even niet weet... Ik weet wel dat er van de week een dame is overleden uh, die zong in Pussycat. En nou, dat is heel triest. Ik weet niet of het de was. In ieder geval ter ere van Pussycat nog even de volgende. wens uh, iedereen die erbij betrokken is uh, natuurlijk heel veel sterkte met het verlies van uh, ja toch een, een fantastische zangeres, uh, want ook de andere dames in de band zongen geweldig en uh, ik weet niet wie er overleden is precies maar in ieder geval een van de dames ik hoop uh, dat uh, de plaatjes nog veel gedraaid gaan worden van Pussycat want het, uh, het was heerlijke muziek en het is een grote hit geweest Mississippi uh, uh. kent u de Honeycams nog luisteraars weet je wel van het Sherpa Sherpa Sheep Sheep ja die ga ik niet draaien, wel deze Ja, de, de opname, de kwaliteit van de opname, ja, erg gedateerd natuurlijk, is allemaal een beetje achterhaald. Klinkt heel een beetje brei allemaal, eh, niet zo sprankelend eh, bedoel ik dan te zeggen. Dat oh, ja, was een leuk nummer, het is ook een hitje geweest, dus ik voelde me verplicht, Leustre als om het te draaien. Om, eh, te draaien. Eh, ik voel me ook verplicht om eh, Rotterdam een beetje te steunen. Dat doe ik met Gerrit Cox, want die zingt natuurlijk, eh, of die woont in Rotterdam, weet niet. Je hebt het over die laaierlichters die allemaal die ontploffingen laten gebeuren daar in Rotterdam. Althans, ik weet niet of je daar toen over zong, maar het heeft wel te maken met een laaierlichter. Toen jij me zei, ik hou niet meer van jou. Jij bent om mee te leven veel te moeilijk voor een vrouw.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 dan te denken dat ik nog steeds in lichterlaaien sta voor jou. Ja, weet dat ik nog steeds in lichterlaaien sta voor jou. Oh, je een beetje jaloers door die Gerrit Koks. Ja, die laai-lichters, daar beschuldigt hij dan zijn concurrent van, hè, zeg maar. Eh, Luister, ik ga nog eventjes, voordat ik straks weer cabaret ga draaien... ga ik nog even voor het klimaat. Eh, we moeten dan het klimaatdoel halen. En ik heb Doris gevraagd of hij nou eens kan praten met een krokus en een hyacint om dat klimaatdoel te halen. Meneer Korstijn op het orgel. Nou, wat wil je nog meer? Een gele krokus en een witte hyacint.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 Klimaatdoelstellingen, luisteraars. Dan moeten we die mooie tint van die krokus en die gezind. moeten we natuurlijk in de ere houden. Vinden we ook niet? Ja, ik, ik vind het, uh, ik ben het. Persoonlijk ben ik het daarop daar uit, hoor. Dat de natuur. Uh, uh, Optimaal moet, uh, in, in optimale staat moet blijven. Uh, ik kom maar bijna niet uit mijn woorden van ontroering. Dat hoort u wel, hè? Uh, we gaan een cabaret draaien en, uh, nou ja, we gaan terug naar de vorige heel. Kijk, dit is een kleedje, dat maak ik voor Anna. Het wordt een aardigheidje voor een verjaardag. Ja, ik doe er nog wel een reale fles reukwater bij, hoor, want anders zou het te schamel wezen.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 Want weet je wat het is? Als je met Erik Daalder naar de markt gaat... dan koop je net zoveel vis, dat kun je niet wegtremmen. <lacht> en bij zo'n hengelvereniging kost elk Garretje een daalder. <lacht> nou, toen ben ik met opgehouden met Rommel en ik ben in het huis gegaan. Rustig, ik hou van rust. Anna uh, ook, dat zag ik direct toen ik in het huis kwam. Zes jaar terug, ik dacht meteen, dat is mijn type. Zo zal Anna bijvoorbeeld ook nooit klagen...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 En dan vertonen ze altijd eerst een film over een heel ver heet land. met zwarte mensen die verrekken van de honger. Ja. En dat laten ze je allemaal zien na het eten. Ja. Nee, dat is niks voor mij. Ik ben er veel te zenuwachtig voor. Die kinderen om het stond doen. Hij zit nou nog eens was, zo bij open het dorp. dat je een paar kwartjes in een lucifersdoosie mocht doen. Ja, dat was je van de shows af. Maar dit laten ze je alleen maar zien.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 Oh, daar kan er eentje bijgekomen wezen onder de laatste. Ik kan het niet meer bijhouden, maar mijn vrouw is er zeer behendig in. Die zei dan, kom Willem, we gaan vanmiddag naar Henk en Marie, want Joopie is jarig. Joopie is dan een van die 47. Maar nou ik alleen ben, kan ik het niet meer onthouden. Ze moeten me waarschuwen, fijn fijne doen is dan ook. Van de week werd er ook nog op getelefoneerd. ik zeg in het apparaat hallo.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 Maar mijn vrouw vroeger, mijn vrouw geleidde mij erin. Nou kom ik zo'n kamer binnen vol met naastaten en die kinderen veranderen ook elk ogenblik. Dan denk ik wel eens wie is nou Jopie en wie is Japi ik zal doodvallen als ik het weet. Maar ik heb nou een nieuwe methode bedacht. Ik blijf met mijn pakje in de deur staan en degene die dan op me afkomt is de jarige.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 Maar er is één verjaardag die ik nooit zal vergeten. Dat is de verjaardag van Anna. Morgen. En wat zal ze blij zijn met dit mooie kleedje. Ja. Wim Zonneveld, vorige eeuw. Nou, het was toen al actueel, hè. Na de televisie vreselijke beelden van hongerlanden op de televisie. En eh, elektrisch speelgoed en zo, waar die niet tegengekomen. Nou, hij zou nou eens moeten leven, Wim Zonneveld. Uh, weer een heel, heel, heel, heel ander verhaal. Nou ja, goed. Uh, Wim is er helaas niet meer. Overleden aan een hartaanval. Uh, een hele tijd geleden alweer. We gaan genieten van de Beach Boys, luisteraars. Nou, would that be nice? Or wouldn't it be nice? Goedemiddag de week doorstaan. Lekker nummer, London Beat. Ik ben een fan van geweldige groep. En uh, ja, je hoort meteen aan de kwaliteit van, uh, van de opname ook dat het wat uh, meer actueel is. Dat doe ik af en toe wel een beetje tussendoor, luisteraars. Af en toe een beetje iets meer actueel plaatje. Uh, maar ik hou het toch vooral bij gouden Ouwe. En dat past ook prima als je nou kiest zo voor het Raadhuisplein en je wil de Halterstraat in... Dan realiseer je, als je die Haltestraat inrijdt, dat is voor is het gewoon af en toe een doodlopende straat. Allemaal over de Halterstraat en Dead End Street af en toe. Dan hebben we die hekken voor, of een uh, of je rijdt erin en dan uh, word je halverwege afgeknepen. Leuk dat de Kings er al over zongen, over die Dead End Street. Ja, we leiden met z'n een gek leven, hoor. There's plenty of fishes in the sea What a crazy life I'm living Worries just don't bother me I Keep on smiling through the bad times This is my philosophy She thought I would cry when she said goodbye That couldn't happen to me Cause I'm just now the kind There's plenty of fish In the sea What a crazy Life I'm living Worry Nou, nou, nou, nou, Is dat lang geleden, mensen? Is dat lang geleden? Nou, Dick, dat was zeker heel lang geleden. De Cats met What a Crazy Life We're Living. Een hele jong stemmetje nog van Piet Veerman, ja. Mijn naam is Sheryl Duijf, I Got A Name. En ik ben het volgende uur natuurlijk ook nog bij u I've got a name.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 It if it gets me nowhere I go there proud Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving the hells a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 Pass me by The last overrated Jim Crouch I got a name Fire Didn't wake you But there's something that I just gotta say Was er was natuurlijk niemand minder dan Jim Crouch. Ik hou van die man. Ja, ja helaas. Uh, ja. Goeie artiesten, zijn gaan ook allemaal dood. En uh, er vallen er steeds meer om ons weg, laatst uh, Een hele hoop kennissen van mij. Ook met uh, ja, die vreselijke ziekte. Met een K begint het. Ik ga daar verder niet over uitweiden. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je met dat soort dingen wordt uh, geconfronteerd. Maar Jim Crouch heeft natuurlijk verschrikkelijk veel muziek. Ook op uh, cd's en op vinyl vastgelegd. Dus we kunnen daar altijd nog van genieten. En dat doen we dan ook volop. En ik draaide er twee dit uur. Uh, waaronder de laatste. Uh, I, uh, I, like to say I love you in a song. Dancing in the streets. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.